Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft gisteren drie macht van wie DNA-sporen zijn gevonden... op vuurwapens in een schuilplaats van IS in Frankrijk. Het zijn een 26-jarige man uit Groningen... een man van 30 zonder vaste te wonen verblijfplaats... en een man van 53 die al vast zat in Zaanstad. De Franse politie had de vuurwapens ontdekt... twee dagen na de aanslagen in Brussel van 2016... De aanhoudingen houden verband met eerdere arrestaties, onder meer van een terreurverdachte in Rotterdam. Bij hem werd munitie voor Kalashnikovs gevonden, meldt het OM. De werkgevers zijn verrast over de aangekondigde acties in het streekvervoer en beraden zich op stappen. Leden van de FNV leggen vanaf maandag in het hele land voor onbepaalde tijd het werk neer. Zij eisen vermindering van de werkdruk en een hoger loon. Ook de achterban van het CNV komt maandag in actie. Hier gaat het om een staking van drie dagen. Het is overigens nog niet zeker dat er acties komen. Er zijn nog verkenners aan het werk die zoeken naar een oplossing voor het cao-conflict in het streekvervoer. De verdachte van de aanrijding bij Pinkpop had geen terroristisch motief. Dat blijkt tot nu toe uit het onderzoek, zegt het openbaar ministerie. Het OM wil verder nog niet zeggen. Bij de aanrijding in Landgraaf viel gisterochtend een dode, een man van 35 uit Heerlen. Hij was een vrijwilliger bij Pink Pop. Drie festivalgangers raakten zwaar gewond. Ze liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De verdachte is een man van 34 uit Heerlen. Hij meldde zichzelf bij de politie in Amsterdam en zit nu vast. Het Centraal Museum Utrecht krijgt een topstuk van het Vaticaan in Bruikleen. Het gaat om de graflegging van Christus van de Italiaanse schilder Caravaggio. Het monumentale altaarstuk van ruim 3 bij 2 meter werd rond 1600 geschilderd. Het Vaticaan leent het zelden uit. Het weer, wolkenvelden, in het noorden soms regen of motregen, vanmiddag in het westen en noorden soms even zon, en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.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 En ik ben pas twee keer overvallen. Dat valt mee, hè? En dat het gek is, dat is, dat is pas de laatste twee jaar gebeurd. Dus uh, ik woonde al 16 jaar in Rotterdam. Toen ik, toen ik voor het eerst uh, gepakt werd. En al die tijd vroegen we al af waar ze bleven. Want ik zag die lege portemonneetjes en afgerukte tasjes wel liggen langs de kant van de straat. Dus toen ik uh, aan de beurt was, dacht ik: hè, dat zul je ze hebben. Na 16 jaar, niks hè. Ja. Maar ik reageerde helemaal verkeerd. Ja, ik werd er toch een beetje door uh, overvallen. En dus, ik ben om me heen gaan maaien, weet je wel. En dat, dat ben, ja, ik heb dat gevecht goed verloren. Ik weet dat ik eruit zie als de ultieme gevechtsmachine. Maar uh, drie van die gasten dus is toch eentje te veel. Twee kan ik er wel hebben, maar drie uh, moet je. Dus daar heb ik mijn lesje van geleerd. En vorig jaar in de zomer uh, moesten ze me meer hebben. Toen waren het er twee. Maar ik was een beetje lui die dag. Ik dacht, laat mijn kanton is voor waarde bij me. Wat ze buiten maakte, dat was mijn zonnebril. Waar die, dat was op sterkte geslepen allemaal. Min 6 plus 8. Dus, dus, Succes bij de heler, zei ik nog. En, en, dat, en, en dat oude mobieltje. Waar ik het eerder over had. Dat ding was zo oud. Dat, dat, daar werd al lang geen batterijen meer voor gemaakt. En dat oude batterijtje, dat was bijna niet, niet, niet meer op te laden. Als, als ik werd gebeld, kon ik nog net zeggen... batterij is leeg, als ik snel was. Wat voor batterij? Dus, dus ik wou al wel, wel wel een nieuwe, hoor. Maar die oude kun je niet zomaar weggooien. Dat moet je inleveren in een of andere zaak of op een milieupark. Weet ik veel. Dus uh, dat was opgelost. <lacht> en ik was weer vrolijk naar huis aan het, uh, aan het huppelen. Toen ik voelde dat ze ook mijn huissleutels ge gerold hadden. Dus toen ben ik teruggerend. Maar omgekeerd, daarna achterna gegaan. En toen ik ze, ze bleven ook verschrikt staan toen ik ze. Hij vroeg haar, geef in ieder geval die, die sleutels terug. En die kreeg ik gewoon. Dus er zijn ook goede Marokkanen. <lacht> Zit die, uh, die uh, cabaretier? Ik ben al eens uh, Kees Torm, als ik het goed heb. Goed, onthoud uh, rustig, jij. Ja, je bent nog niet aan de beurt. We gaan uh, even kijken naar. Uh... Ja, want onze, uh, onze razende reporter is weer bezig geweest, dames en heren. Die man die is onverenthousiast. We zijn hier nu bij het uh, Midsomer Bierfestival uh, op het Gasthuisplein. En ik sta naast uh, Danny Keizer. Uh, ja, de nieuwe scharop is uh, geïntroduceerd op dit mooie evenement. Wat is het verschil met de uh, oude scharop? Nou, de oude scharop was een uh, gedraai op de Pale Ale en uh, de nieuwe Scharhop is een uh, Hoppy Red Ale geworden. Dus uh, ja, het is echt een beetje amberkleurig bier geworden. Heel fris, heel zacht mondgevoel met een zoet, uh, zoetje aan het eind. En het is uh, 6%, dus het is een uh, echt lekker wegdrinkbaar biertje geworden. De oude scharop was zelfs ijs van gemaakt bijvoorbeeld. En is er nog iets speciaals wat er dit keer met deze scharop gaat gebeuren? Nou, ik laat het helemaal uh, zeg aan maar de horeca over. Uh, als een ijssalon er uh, ijs van wil maken, vind ik het allemaal prima. En, uh, ik hoop natuurlijk dat ze dat doen en, uh, en, en dat het heel veel verkocht gaat worden in de horeca. Dus, uh, nee, we, uh, we hebben het nog een, keer, uh, nog een jaar gedaan, de Scharhop. Uh, ik hoop dat we volgend jaar weer een nieuw, uh, nieuwe Scharhop, een nieuw bier kunnen uh, lanceren. Zodat wij gewoon uh, trots kunnen zijn op ons bier hier oh, in Zandvoort. Ja, want, uh, de, ja, het begint dus een beetje een traditie dus te worden. Ja, dat hoop ik wel. Want uh, ik vind gewoon dat wij in Zandvoort gewoon een eigen Zandvoorts bier uh, moeten hebben. Wat ik zelf gebrouwen heb hier al op de straat En uiteindelijk in het groot laat brouwen uh, laat brouwen. En ik heb deze keer ook meegebrouwen uh, dit jaar bij Klein Duimpje. En uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Als mensen thuis zitten naar de radio te luisteren en die denken van nou, ik wil zo'n biertje ergens halen. Waar uh, kan dat in de Zandvoorts horeca? Nou, op dit moment is het alleen nog op uh, bij Rob uh, in het Wapen. Rob en Brigitte in het Wapen van Zandvoort verkrijgbaar. En vanaf woensdag uh, moet het in principe bij een aantal horecazaken in Zandvoort te koop zijn. Ook weer op fles? Ja, zeker op fles. Dus uh, alleen bij Rob is het uh, op Fust. Uh, ik wil je heel veel succes wensen. En uh, ja, op naar de volgende weer, hè, volgend jaar. Ja, zeker. En ik moet ook zeggen, vo volgende week bij uh, Zandvoort Culinaire is het natuurlijk ook in de grote tent verkrijgbaar uh, op Fust. Uh, dus gewoon lekker getapt. Dankjewel voor je tijd. Hartstikke goed man, dankjewel. Ja, en zo is onze Roy. Dankjewel Roy, en uh, wat is het erg leuk om even van je te horen op deze manier? En hij komt straks nog een keer, dames en heren, want hij is nu heel actueel. Uh, we krijgen net het uh, bestandje binnen, dus zometeen gaan we hem nog even horen over de nieuwe weekmarkt in Noord, en dat hoort u dus straks. This Mary Black Black. Het liedje heet Babes in the Wood. Ja, ik zeg je als je zo, eens, eh, zo, zo maandagavond, hè, dan, of maandag, dan komt dat nieuwe Discover Weekly binnen. Ja, en dan ga ik toch altijd weer zitten zoeken. En dan komt er altijd weer hele aparte dingen binnen. En dat eh, tegen. En dat vind ik wel leuk. Gewoon buiten de platgetreden paden van de hitjes en zo. Dus... Dat is weer zo'n liedje wat uh, lekker klinkt. Lekker relaxed. En dat mag wel zo tijdens de lunch. Mary Black en uh, Babes in the Wood. Zo heet het. En wij gaan eten. Tenminste, figuurlijk dan. We gaan figuurlijk eten. We hebben niks, maar... We gaan het eerst bereiden. Gaan, oh, je gaat het bereiden. Ja, we gaan het, ja nou, ja. Ik, niet ik, maar... Uh, oh, ik dacht, ik je ga die... wel aan, de, aan iedereen vertellen hoe we dat moeten. Oh, ik dacht dat je de keuken inging. Nee, nee, nee. Ik denk, nou, nee. denk, nou, lekker bed gaat in de keuken. Nou, wordt gezellig zelf. Even lekker. Eh, pff, nou, niet dus. Nee, nee, nee, nee, Nou, valt weer tegen. <laughs> Zit een rekken van de honger hier? Man. Ja, hè? Ja. dat is ook uh, ja. weekly. Ja. <laughs> het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina wwwfacebookcom lunch. Nou, vertel het maar dan. Ik ga het vertellen. Het is vandaag een roerbakrijst met kip en pakzooi. Het is voor zo'n vier personen en de bereidingstijd is 20 minuten. Ingrediënten. Drie eetlepels olie. 300 gram kipfilet in blokjes. Twee uien in parten. één struik pakzooi in reepjes. 300 gram rijke roerbakrijst, basmati. 40 gram gezouten cashewnoten, grof gehakt. En even kijken, 4 milliliter. Nou, hij wil niet meer... Uh, ja, dat is ook wel... Ik wil gewoon niet zoals ik wil. En dat ligt absoluut niet aan Angela die het mij zo mooi heeft gestuurd. Hij verdwijnt gewoon namelijk uit beeld. Nou, ik hoop dat u vooral vast zover bent. Ja, dat u in ieder geval de ingrediënten bent. Dat u nu vast de ingrediënten weet, want ik krijg hem... Ik krijg hem namelijk niet verder in beeld, uh, beste oh. luisteraars. Oh, Nou, dan gaan we dat even rustig bekijken. En dus in ieder geval... Uh, ja, het, het zit toch wel een beetje Nee, we hebben vandaag me. namelijk geen internetverbinding hier. Nee. Het is toch wat? Ja. Ik nou, we hebben er wel een, maar dat is een hele trage. Dus, ja, uh, maar... Maar goed, dat maakt allemaal uit. Uh, we gaan gewoon door. En uh, voor de mensen die de rest willen weten, nou... Ja, dan moet u naar de internetsite. Ja, en dan, dan moet u naar Facebook... En uh, de Facebook-pagina is www.facebook. Uh, zeg ik hem allemaal weer? <laughs> www.facebook.com. schuine stand voor het En we gaan kijken of we het nog in beeld kunnen krijgen, zodat we het u straks kunnen vertellen. Ja. Vind je niet? Ja, ik het? Ja, nou, we gaan graag doorgaan, want het lijkt, ik, ik, ik zat al niet eigenlijk. Ja. Nou, nou ja. Even kijken. Nou. Uh, ja, wat... ja, ik heb hem. Ik oh, Heb, heb hem weer terug? Hem weer? Oh, je hebt hem weer terug. Beste dames en heren, waar waren wij gebleven? Uh, bij de 40 gram gezouten cashewnoten. Ja. En die moeten wij grof hakken. Ja. Dan doen wij 100 ml woksaus teriyaki. En dan gaan we het als volgt bereiden. Verhit die twee lepels van de olie in een wok of hapjespan. En bak hierin de kipblokjes in 5 minuten om en om scheppend bruin. Voeg de uien toe en roerbak deze even mee. Voeg het wit van paksoi toe en bak onder af en toe omscheppen nog circa 5 minuten. Bereid ondertussen de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking... met de rest van de olie en met 600 ml water. Voeg met de rijst meteen de gehakte cashewnoten toe... voeg de woksaus toe aan de kip... schep, de groenten van de paksoi, schep het groen van de pakzooi erdoor... en warm het geheel nog circa 1 minuut op een hoge stand door... Serveer dan de cashew rijst zoals inmiddels wordt genoemd, erbij. Een tip voor de vegetariërs, die kunnen 200 gram gesneden shiitake toevoegen in plaats van de kip. En een variatie is ook nog, vervang de paksoi door de gesneden spitskool of de Savoy-kool. Eet u smakelijk, wensen wij u van harte en zoek het allemaal nog even na, want er viel dus even een pauze. Dat maakt niet. Uh, loop ik op uh, de Maat in New York, net geopend. Zo, nou, dat was dan het uh, recept. En ik zeg het nog een keer: u kunt het uh, natuurlijk lekker terugvinden op onze uh, Facebookpagina www.facebook.com. En eh. Uh, uh, uh, uh, uh, Schuine-Zandvoort luncht. Goed, uh, nog even terug naar. U hoorde hem er even al tussendoor. Maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan nog even naar onze razende reporter: uh, naar Roy van Beuringen. Roy, ga je gang. Vandaag uh, loop ik op de markt in Nieuw-Noord, net geopend. En uh, ja. Marco Bluij staat natuurlijk met zijn planten hier op de markt. Mevrouw, mag ik u misschien even wat vragen? Nee, doe dat niet. Ja, nou, deze mevrouw wil vast wel even antwoord geven. Mevrouw, wat vindt u ervan dat er een markt wordt georganiseerd in Zandvoort Noord? Nou, heel erg leuk. was wel uh, eigenlijk welkom hier. Woont u zelf in Noord? Ja. Dus u bent eigenlijk best wel blij dat u morgen niet naar... Uh, het centrum hoeft. Of gaat u daar oh, toch nee, ook daar even ga ik kijken? Ja, natuurlijk. Hè? Gewoon gezellig. Ik mis hier nog een groentemarkt. Die gaat er uh, misschien nog wel komen, heb ik net gehoord van de organisatie. Uh, maar uh, voor vandaag moet u toch even naar de Valhonmer gaan. Uh, nee, Oké, okay, heeft u nog veel andere leuke dingetjes gezien vandaag op de markt? Uh, kleding vind ik wel erg leuk. Een goede kraam. En uh, ook die Reformwinkel, uh, dat is ook altijd wel uh, welkom. En, en Marco heeft toch uh, extra plantjes ingekocht Marco, voor de markt. Extra plantjes ingekocht voor de markt, dus moet ik ook een plantje meenemen. Nou, nou. mag ik u bedanken voor uw tijd. Ja, nou, mevrouw, die uh, loopt lekker door op de markt en uh, we gaan nog eventjes uh, verder uh, kijken wat er allemaal uh, te koop is. Uh, op uh, deze markt. Het is een uh, hartstikke gezellige markt. Het is ook hartstikke druk. En het is ook alleen maar uh, heel erg leuk. En uh, we gaan er gewoon eventjes uh, verder uh, kijken. We staan hier uh, naast uh, Trace. En uh, Trace, uh, ja, jij zat toch ook bij de eerste vergaderingen van, uh, van uh, de organisatie. Hoe uh, blij ben je dat deze markt uh, er doorheen is gegaan? Ik zie geen woorden te beschrijven zo blij. En lekker groot ook. Hè? Heel gezellig ook. Is het ook nodig hè, voor uh, Nieuw-Noord. Nee, ik ben er heel blij mee. Als jij zo hier kijkt naar de standhouders, wat is jouw wens nog wat hier eigenlijk nog moet staan? Uh, uh, verse vis. Sorry meneer Berg, maar ik bedoel echt uh, die je zelf moet bakken. Ja. En garen en band en stoffen. Dus een beetje ouderwets. wet. Nou, het moet even groeien, denk ik. Zeker weten. Het pleintje staat toch vol. Dus er zullen ook heus wel wat centhouders zijn die uh, niet meer terug gaan komen. En die kunnen dan weer aangevuld worden met de wensen van de bewoners. We zullen het zien in een enquête. Zo is het. Oh, dan ga je een enquête. Ga het zeker doen. Heel goed voor jou. Doe ja, hè? Oké, okay, gaan we doen. Trace, dankjewel. We gaan even verder nog kijken op uh, de markt. Het is druk uh, bij de viskraam. Ik sta hier naast de marktmeester, Ali. Ali, hoe trots ben je? Ja. Nou, uh, heel trots op, op jou. Je bent niet spraakzaam, hè? maar nee, ook... Ali uh, druk in ieder geval. Het is zeker druk. Ik moet dat was uh, Ali de even meestal even het kort. Hij, zei, hij heeft dat uh, hartstikke, hartstikke druk. En uh, ja. Zoals hij zei, is er ook uh, cupcakes uh, te kopen uh, op de markt. Mevrouw, u bent hier voor het eerst. Heel korte reactie. Uh, hoe gezellig is deze markt? Gezellig. Gaat u hier volgende week weer staan? Ik denk het wel, ja. En wat uh, verkoopt u allemaal? Cupcakes, allemaal verschillende, ja, allemaal verschillende smaken erop. Vullingen. En de gewone taarten, natuurlijk, de kindertaarten. Dus als mensen taarten willen bestellen, kan het allemaal gewoon ook op de markt. Ja, of op de website even kijken. En wat is uw website? Royaloceancakes.nl Bedankt voor uw tijd. We gaan weer terug naar de studio. En uh, ja, ik zou zeggen, bezoek vooral deze gezellige markt hier in Zandvoort Nieuw-Noord. Met allemaal leuke hebben dingetjes, maar ook heel veel lekkernijen. Hartstikke leuk. Ik moet hem moeten we openzetten, anders hoor je niks. Ja, dankjewel Roy. Uh, weer voor deze leuke reportage vanaf de markt die vanmorgen dus geopend is. Dus uh, hoe actueel kunnen we zijn? Hartstikke leuk. Blijft ja. een proef voor vier maanden, maar uh, gaat vast een succes worden. Want nee, daar was het behoefte wel. aan in Noord. Dit is John Fogerty, Blue Boy. Ach, Ja, we kennen de brave Borst natuurlijk allemaal als frontman van Credence Clearwater Revival, John C. Fogerty. En dit was een uh, wat actuelere opname. Een heel lekker nummer gewoon. Blue Boy. Um, even naar de klok. Ja, nou het is precies uh, half. Dus uh, nou iets erover. Nou ja, oké. Okay. Uh, kniezoor die erop let. We gaan naar het uh, regio nieuws van half twee. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Bij een botsing op de Wilhelmina-straat in Haarlem... zijn maandagavond gisteravond drie personen gewond geraakt. Eén van hen kwam bekneld te zitten en moest door het brandweer worden bevrijd. Het betrof een botsing tussen twee auto's. Hoe deze heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Bij de botsing schoot een van de auto's nog een stuk door... Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand tegen een geparkeerd busje. Van de drie gewonden hoefde er uiteindelijk maar één naar het ziekenhuis. En de Wilhelminastraat is in beide richtingen afgesloten geweest... waardoor ook het busverkeer lange tijd stilviel. Vogelenzang. De politie heeft een 58-jarige man uit Vogelenzang aangehouden... op verdenking van diefstal en witwassen. De man zou mensen hebben opgelicht en geld hebben gestolen... van bankrekening van een persoon. Hij zou veel geld hebben verkregen door het oplichten van vooral oudere mensen, meldt de politie. De verdachte plaatste advertenties in lokale kranten en bood zich aan als klusjesman. Hij schreef hoge facturen uit voor de werkzaamheden die hij niet of nauwelijks uitvoerde... en op die manier probeerde hij te doen voorkomen alsof hij een legaal bedrijf had. De man is vorige week al aangehouden en bij een doorzoeking van zijn huis... werden tevens geld en een vuurwapen gevonden... De verdachte blijft in voorarrest, want het onderzoek loopt nog. Het streekvervoer start vanaf maandag een landelijke staking voor onbepaalde tijd. Door de staking rijden er door het hele land geen streekbussen en treinen van de regiovervoerder. De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 maatregelen om de werkdruk te verminderen en elke 2,5 uur een plaspauze. Werkgeversorganisatie VWOV zegde er eerder toe... dat de plaspauzes mogelijk werden gemaakt... maar daarmee was de angel nog niet uit het conflict. Volgens de bond is de verharding van de acties... het gevolg van onwil bij de werkgevers. CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. Nog maar enkele dagen geleden werden twee bemiddelaars aangesteld... om een uitweg uit de impasse te vinden... Zij krijgen dus in ieder geval deze week de tijd om met name de werkgevers te bewegen... om concrete en goede afspraken te maken. Personeel in het streekvervoer voert al maanden actie. Op 30 april en 1 mei werden ook al landelijk gestaakt... en daarmee werd een estafette staking... wat betekent dat de actie steeds in andere regio plaatsvonden, voortgezet. En vanaf nu dus de aankondiging dat het streekvervoer vanaf maandag landelijk gaat staken en dan wel voor onbepaalde tijd. Arme reizigers. Arme reizigers, die ook al niet meer geachte mevrouw en meneer mogen worden genoemd. Dus, beste reizigers, u bent maar gewaarschuwd... en dit was tevens het nieuws voor half twee. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen twaalf en twee uur. Of geen weer. Zomer of had je winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. We zien veel wolkenvelden, maar het blijft nu wel op de meeste plaatsen droog. In het westen en noorden laat de zon zich soms zien. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen begint de dag op veel plaatsen met wolken, maar geleidelijk breekt de zon door. In de middag is het zomers warm met 23 graden aan zee en lokaal 28 graden in het binnenland. Vanaf donderdag waait de wind uit het noordwesten. En dan wordt het weer hooguit 14 tot 18 graden en vallen er mogelijk enkele buien. Tot zover het nieuws van Weerplaza. Van me op dat heel, stem heel anders klinkt. Wij hebben gisteren als sidekicks van dit geacht programma een stemtraining gehad bij een geweldige... Uh, lerares in Haarlem. Oké, okay, ik hoor het. En van draait verdraait. <kliek> we moeten blijven oefenen. Maar ja. uh, ontzettend leuk om te leren hoe je stem nou echt moet bereiken. Want we schieten toch in gewoontes. Ja. Soms zit je er bovenop en dan gooi je het er maar uit. Maar we hebben gewoon een hele klankkast hebben wij gisteren geleerd. Dat is eigenlijk onze hele ramp, ja. Waar ja. die stem ja, doorheen mag trillen. Dus. <kliek> Volledig geïnspireerd zit ik vandaag rechtop. Ja? En jij hoort het. Rup, ik, wel leuk. Ik, ik, ik dacht al, ah. wat zit je rechtop? Maar eh, <lacht> ik zat er... Want normaal zie ik je niet als ik hier zit. Maar nou zie ik je kruin. Dus ja. je zit... Je zit... <lacht> nee, nou, je zit helemaal rechtop. Ik weet ja, niet hoe mijn collega's het doen. Ja, het zal, rond, rond, rond, rond. Het, zal niet, het zal mij niet hoe Het zal mij niet hoe Ron worden. Ja, nou, ja, ja. We hebben gisteren hartstikke ons best gedaan. En volgens mij zijn we heel geïnspireerd. Oké. Okay. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik ben blij dat het zo leuk geweest is. Was het, was het. Dat was het weer. Zie je hem zandvoort. Het liedje van de zijde. Op zie je hem zandvoort. Letterspips. <laughs> Hoewel ook deze trein een klein beetje vertraagd vertrok. Ja. Die, ja, de ja. Maar hij rijdt wel. Hij rijdt. Maar ja, weet je, de treinen blijven wel rijden. Maar dat is een probleem. Als je dan bijvoorbeeld uh, daar op het station staat. en je moet met de bus verder. Nou, dan kun je het vergeten. Den, want dan kan het dus niet. Ja. Ze moeten gewoon zich eens realiseren. En dat, dat meen ik echt. Hoeveel mensen hier ze hiermee duperen. Ja. En ze duperen niet die, die directeur met zijn dikke salaris van die vakbond. Want die verdient een, een godsvermogen. Ja. En uh, die duperen ze er niet mee. En die rijdt gewoon in zijn dure auto naar zijn werk toe. Je krijgt nog een bonus als het uiteindelijk straks opgelost is. Ja, precies. Maar <lacht> gewoon die mensen die dus afhankelijk zijn van, van die bus en van die regiotrein, zeg maar, Die mensen die, die kunnen dus niks. En het is voor onbepaalde tijd. Dus je moet maar afwachten wanneer je weer eens een keer de deur uit kunt. Of wanneer je weer eens een keer naar je familie kunt. Ik vind het echt... Te gek voor woorden. Ik vind het ja. schandalig. En het is, het, het, het gaat nergens over. Het gaat alleen maar over macht, macht, macht. En dat ja. is alles wat die vakbond wil: macht, macht, macht. En meer is het niet. Nou, maar goed, ik zal, wat... ik zal wel een heleboel mensen tegen me in het harnas jagen nu. Maar dat, eh, omdat het een eh, toch niet zo'n gewilde mening is. Maar dat interesseert mij eigenlijk auto staat voor de deur. Ik geef je straks rugdekking als we weggaan. <laughs> <laughs> Kijk, dat bedoel ik. Um, nou, gelukkig ben ik er dus niet zo van afhankelijk. Omdat ik natuurlijk hier, dat aardig geregeld is met sidekicks zoals jij en, en Ron die me gewoon van het station afhalen. Dat is, wel, dat is natuurlijk wel makkelijk. Maar stel dat dat niet zo was, dan hadden we dus gewoon volgende week mooi geen uitzending kunnen doen. Nee, het is hartstikke lastig. Het is en het is al een paar keer gebeurd natuurlijk. Het is al een paar ja, keer gebeurd, ja. ja. En ik vind het echt uh, schandalig. Nou, ben maar, benieuwd. Er zijn nog twee bemiddelaars, heb ik gelezen, die deze week nog... Uh, hun best gaan doen, dus ik ben benieuwd. Nou, we zullen het horen. We zullen het horen. We zullen het horen. ik Oh ja, Ja, kom nou. Artiest in het licht. is jarig, en dan heb je net geen uitzending. Godvlieg, doei! Ja, ik denk, nou weet je wat ik doe? Ik zet hem vandaag in het licht. Kom uit uitgeven! Doe, doe de geduinen open, spots aan, hoppa! Ja, natuurlijk. Als je fan van Paul McCartney bent, en dat ben ik, en uh, dan is hij jarig, en uh, dan heb je net geen uitzending. Dus ik denk, weet je wat ik doe? Ik doe het gewoon vandaag. Het is wel tegen de regels, maar ja, oké, okay, dan, dan krijg ik maar straf. Ik vind het goed. De regels zijn er om een klein beetje te overtreden. toch? Ach, dan heb ik ze nu een heleboel. klein beetje. James Paul McCartney, geboren op 18 juni uh, 1942. Hij is 76 geworden gisteren. En uh, natuurlijk bekend geworden van dat leuke bandje uit Liverpool... dat zich de Beatles noemde. En uh, daarna natuurlijk uh, gewoon... Uh, toen de Beatles uit elkaar gingen op 10 april 1970. Uh, solo verder gegaan. En toen uh, wederom een gigantische carrière gehad. Met onder andere de band Wings. En tegenwoordig toert hij al sinds 2000. Twee of drie met dezelfde jongens eh, langs de, de wereld over. En eh, hij zit op dit moment geloof ik in Australië ergens. En hij heeft voor dit jaar een nieuw album aangekondigd. <coughs> er staan wat teasers steeds op Facebook. Maar er komt dit jaar in ieder geval dus een nieuw album van hem uit. Eh, dus de man blijft actief. En ik. Jezus, als je toch 76 bent. En je bent de meest gevulde popartiest aller tijden. Want er is niemand. Hij heeft zoveel geld. Dat, dat, dat, dat krijgt hij nooit meer op. En eh, en dat je dan toch nog zo bevlogen bent, dat je toch nog even goed tournees blijft doen en uh, LP's blijft maken, of uh, albums blijft maken, ik vind het geweldig. Ondanks dat zijn stem niet meer is wat het ooit geweest is, dat moet je ook toegeven. Maar goed, hij is toch zo bevlogen en voor, nogmaals voor het geld hoeft hij het niet te doen. Maar ik vind het enorm bevlogen dat hij dat nog steeds doet. Paul McCartney, geweldig. Dus artiest in het licht van gisteren. Terecht. Huh? Groot licht. Ja he, groot licht hè? Ja, groot ja, licht. ja een heel grote spot was Wacht. het ook Ja Find me at a quarter to three Cigarette in hand I'd be at everybody I wouldn't miss a chance No friends again and again Come in the morning comes Demons I try to defend But I couldn't get enough Fading away Fading away Wake up to someone with nothing to say I never changed, God, I've never changed Then you come and change it all With your love, your love I'm a to better, better man All. You shine in the dead of the night, and I was the first to fall. Fitting away, fitting away. Wake up to summer with nothing to say. I never changed, thought I never changed. Then you come and change it all. With the love I'm a to better man. All of my wrongs are left me right to you. Wrapped in your arms, I swear right die for your love, your love. I'm a better, better man with, with your love. de naam van deze band uh, synoniem is voor deze zomer. Dat zou slecht zijn. Hoor. En dan weet het hè? donderdag begint hij. hè. Donderdag is de langste dag. En dan begint officieel de kalenderzomer. De meteorologische zomer is al lang begonnen hoor. Op 1 juni al. Maar uh, we krijgen dus natuurlijk nog de echte kalenderzomer. En dat is, uh, ja, dat gebeurt. Dus aanstaande donderdag, de langste dag en de kortste nacht. Ja, ja, ja. Ja, ja het is wat hè. Dat is niet geloven. Maar ik hoop niet uh, zeg maar dat uh, die, die, die naam uh, van deze band... dat dat, uh, uh, dat, dat uh, staat voor hoe de zomer wordt. Want ze heet er namelijk Five Seconds of Summer. <laughs> dus ik hoop niet dat dat ja, het geval is. Dat is dan precies op de midzomernacht... en daarna gaat het lekker verder. Ja, oké. Okay. Ja. Five, nou, five, five Seconds of Summer. Seconds. Goed, Better Man heette het nummer. En ik heb nog iets. Ik heb nog een nieuwe. I have to say it And it's hard for me Niglo You've got me crying Like I thought I'd never be Heartbreaker Love is believing But you let me down How can I love you When you're not around Get to the morning And you never call Love should be everything Or not at all But it don't matter Whatever you do I made a life out of loving you Only to find any dream that I follow is dying I'm crying in the rain I should be searching my world for a love everlasting And feeling no pain When will we meet again? Why do you have to be a heartbreaker? Is this the lesson that I never knew? Gotta get out of this spell that I'm under my love for you. Why do you have to be a Heartbreaker, when I was being what you wanted to be Suddenly everything I ever wanted Has passed me by This world will end Not you and I Wider than the universe, my soul's crying for you, and that can't be reversed. You made it up, but you couldn't see. You made a life out of hurting me, out of my mind. I Just say goodbye. Why do you have to be a heartbreaker? Is this the lesson that I never knew? God, again. God This is where we will end. Zijn we daar al. Ja. Hoor ik daar de eindtune. Ja, het gaat snel. Time dat to stop quickly. Het uh, was trouwens Nick Lowe. Met een uh, remake denk ik. En, uh, dat is zo'n uh, ding. Dat heet Release Radar. En of het echt helemaal nieuw is. Nou, dat denk ik niet eerlijk gezegd. Het is een oud wat ook een hit geweest is. Van, uh, van Dion Warwick. Als ik het goed heb. Heartbreaker. En uh, dit was dan een versie van. Beaches van... natuurlijk. Huh? Beaches Hebben die we ook gemaakt? Ja, ja, ja. Oh, ja. dat wist ik niet eens. Ja, ja. Ik, uh, Diane Warwick, die ken ik wel. Goed, nou, dit was in ieder geval dan... Uh, de versie van uh, de heer... Uh, hoe heet die man ook weer? Oh ja, Nick Lowe, Nick Lowe. Nick Low. Nick Low. Ja, en zo zit het alweer op, Beb. Dus dat volgende week nog een keer. En dan gaan we met zomerreces. Ja, we krijgen rust. elke maand om de stress van oh dan moet ik het nieuws toch doen en ik moet dit en dat, en dat, en dat. ja dus volgende week is uh, de laatste live week dames en heren en dan gaan we er een paar weekjes tussenuit tot half augustus en dan uh, zijn we weer helemaal terug met, met nieuwe ideeën met frisse ideeën voor dit programma omdat we ermee doorgaan dat staat vast want we vinden het veel leuk de luisteraar volgens mij zou het? Ja, ja, ja. Ze gaan het ons vast laten weten via onze ja, Facebookpagina. Ja, en we er twee weken niet terug zijn. Te zeggen van, we missen jullie! Ja. Dat is het mooiste natuurlijk. Hè? Dat zou het mooiste zijn. Maar goed, we doen het wel. Want we moeten ook weer eventjes vitamine opdoen en zo. En uh, uh, dat vinden we altijd wel weer prettig. Dus een paar weekjes in de zomer. Volgende week nog één keer. En dan zien we het daarna wel, weer. En uh, morgen ben ik er natuurlijk weer. Samen met Ron. En donderdag nog een keer met Dolly. En uh, dan is het feestje gevierd. Voor deze, voor deze week dan. Zeg, Kom. wou ik zeggen? Ja, ik hoop dat u een beetje gehoord heeft van het programma van vandaag. Ondanks dat we een paar technische misafspraken. Dan maakt het allemaal uit. Hé, hey Bep, We gaan. We gaan. We gaan. We gaan deze dag in, waarin het zonnetje toch nog is gekomen. Dus ja, gezellig. More than five seconds summer. Ja, oké. Okay. <laughs> Tot morgen, wat mij betreft. En wat Tot betreft. Tot volgende week, wat mij betreft. Helemaal goed. Dag.